Toen werd een man van 42 in Rotterdam op een terras doodgeschoten. Voor de gouden tip heeft de politie een beloning uitgeloofd van 20.000 euro. Er is gescoord bij Feyenoord Utrecht, Frank Wilaert. Ja, Utrecht had er drie kansen kort achter elkaar voor nodig. En wat voor kansen zeg, reuze kansen. Maar de allermakkelijkste, de derde gaat erin. Dessers doet het, 30 minuten onderweg, 1-1 in de Kuip.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 Ook morgen eerst nog buien, maar vanuit het westen in de middag flinke opklaringen. Wordt het iets koeler dan vandaag. Dennis mooi is er voetbaldrukte, kampioensdrukte richting Eindhoven? Nee, alleen een korte file op de A1 richting Amsterdam, Herrie. Dat komt door een pechgeval. Tussen Stroe en Hoeveellaag is dat vijf kilometer. De vertraging is even zoveel minuten. Suzans reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. De schenking.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 Welkom terug, beste luisteraars. Dit is de middag van de Amsterdam Goldres en natuurlijk van PSV Ajax. Maar er wordt al gevoel bijvoorbeeld bij Feyenoord Utrecht, Frank. Er staat het 1-1, maar het had dus 1-0 moeten staan voor Feyenoord. Tik een half uur gevoetbald. Ik zei, Utrecht krijgt drie kansen, schiet de makkelijkste erin. Die makkelijkste was de makkelijkste om dat te te maken. Dessers, niet een half metertje, zoals van Persie eerder... maar twee meter dik buiten spel staat. Die assistentscheidsrechter staat goed, kijkt ernaar, maar doet niks. En je ziet aan Bas Nijhuis dat hij het weet. Hij wist het meteen bij de aftrap al. Dit is fout, maar ik kan er niks aan doen. Want mijn assistentscheidsrechter dat het zegt dat het klopt. En het klopt niet, maar het staat wel 1-1. Maar je hebt wel lef om in de kuip uh, iemand twee meter buiten het spel te laten staan van de, <lacht> de tegenstander. Dat zal hem wel bezuren, vrees ik. FC Groningen tegen rode JC. Ragnar. Eén treffer, tien minuten voor rust. Die treffer is er van FC Groningen, was een treffer van Doan. Inmiddels alweer twintig minuten geleden. Groningen is de baas, maar we zagen wel een gevaarlijk schot van de Denken, Een kobbel van Koem, maar die ging over en dat schot werd gekeerd op pad. De kopgroep en de slinkende voorsprong in de Amstel Goldrace, Gio. Ja, dat slinken gaat nog niet zo hard hoor. 7 minuten en 21 is het verschil nog steeds. Uh, Zo'n beetje dus de helft van wat het ooit was geweest. We hebben nog 85 kilometer te koersen. Ja, je ziet steeds diezelfde ploeg op kop van het peloton rijden. Onder andere de ploeg van Alejandro Valverde en de ploeg van Peter Sagan. En in die kopgroep nog steeds die twee Nederlanders. Oscar, Riesebeek en natuurlijk Bram Tank. En het hockey tussen Rotterdam en Kampong. Krijn maken. De eerste kwart zit erop en een paar minuten geleden is Kampong op een 1-0 voorsprong gekomen in Rotterdam. Filip Meunenbroek, hij maakte hem, het is de negende van het seizoen. Daaraan was het nog Pepijn Luiks namens Kampong. Hij zette een 1 tje op, kreeg de bal vlak voor de goal, maar kreeg hem niet in de korte hoek. Kortom, Rotterdam staat op achterstand in de wedstrijd die ze moeten winnen tegen Kampong. En zo dadelijk crossen we in de MXGP van Portugal. Feyenoord tegen FC Utrecht. Frank. 35 minuten onderweg, 1-1 op het scorebord, maar dat had dus 1-0 voor Feyenoord moeten zijn. Het is echt onbegrijpelijk dat deze assistent scheidsrechter dat niet gezien heeft. En nogmaals gezegd, Bas Nijhuis weet het. Die weet dat die assistent scheidsrechter een fout heeft gemaakt. En je merkt het aan hem. Hij heeft zijn assistent al een keer gecorrigeerd bij een ingooi. Duidelijk gezegd, je wijst de verkeerde kant op. En nu moet hij met de aanval van Feyenoord meelopen. Want daar gaat Larsson, punt 16, linkerkant. Geeft die bal een beetje te snel voor. Van Persie was nog lang niet zo ver bij de tweede paal om die bal daar te krijgen. Weggewerkt in de verdediging bij Utrecht door Jansen. En Ajoep gooit nu die bal de diepte in. Daar gaat Labiat achteraan. Daar moet je niet al te licht over denken. Die bal teruggeven van Bas in de richting van Jones. Dat doet hij wel wat laat. Maar het loopt goed af. Haps heeft intussen de bal. En Feyenoord kan een nieuwe aanval gaan opbouwen. Nog wel op de eigen helft. Dessers die Larsson vastpakt. Maar de bal uiteindelijk gewoon via Larsson bij Filena terechtgekomen. En nu Van Beek. Van Beek op zijn... 11.30 zou ik bijna willen zeggen. Op zijn gemakje de bal aannemen. Nog op de eigen helft. En lepelt hem dan in de richting van Dix. Die lepelt hem weer door in de richting van Tornstra Krijgt de bal niet onder controle. Jansen schiet de bal richting het middenveld. Daar is Ayoub en die probeert dan een van de spitsen te bereiken. Dat is Labiat daar op het middenveld. Bij ruimte is er bij Klieg op het middenveld. En aan de rechterkant Dessers. Die kan ook een aanloopje nemen. Richting Haps doet hij niet. Wil de bal er langs leggen. Dat lukt ook niet. Dessers pikt zelf weer op op het middenveld. Nu draait twee keer om zijn as en is daarmee van Persie kwijt. Maar de aanval van Utrecht loopt nog wel door. Kleiber dan met een schot tegen de rug van Filena op. En nog heeft Feyenoord de bal niet terug. Klieg heeft hem weer opgepikt. En daar zijn de problemen van Feyenoord weer in deze wedstrijd. Ze kunnen maar moeizaam de bal veroveren als Utrecht eenmaal aan het aanvallen is. En dat is al een tijdje zo. Want die ene goal die nu staat, die eigenlijk niet had moeten tellen. Die gingen nog twee goede aanvallen aan vooraf. Die ook allebei zomaar hadden kunnen vallen. Maar twee kopballen niet op doel. Twee kopballen in de breedte. Waren niet de beste beslissingen van de aanvallers van de FC Utrecht. Nu staat Jurgensen meters buiten spel. En aan die kant worden dus wel gezien. Dat is het probleem van Feyenoord. Dat ze in de tweede helft pas bij die blinde als hij naar de scheidsrechter trinkt, En niet in de eerste helft. Dan hebben ze er eentje die wel zijn ogenkeurig netjes op orde heeft. Dat is nu even een probleem, want anders was Jurgen zijn weg geweest. Die had namelijk ook twee meter gepikt achter de verdediging van FC Utrecht. Nu Labiat linker, aan de linkerkant richting de hoekvlag. Hij gaat de voorzet geven richting de eerste paal. Daar staat Van Beek, geen probleem. Die werkt die bal weg, maar wel over de zijlijn. Dan dus zegt Utrecht hem weer terug en kunnen ze opnieuw gaan aanvallen. Feyenoord in de problemen. Niet alleen omdat ze vrij weinig aan aanvallen toekomen... vooral ook omdat ze kansen weggeven. En als buitenspel doelpunten gaan tellen moet je gaan opletten in de Kuip... Dan kom je langzaam maar zeker in de problemen. 38 minuten onderweg. 1-1. Ja, datzelfde geldt natuurlijk. Hoeveelste minuut zitten we, Ragnar, bij FC Groningen tegen Roda? Eh, 40ste. 40ste minuut. Ja. En nog steeds een 1-0 voorsprong. Go. Zeker. Ja, zeker. En die is verdiend, gezien de kansjes die de afgelopen minuten wel zijn geweest... voor Groningen ook weer. Het is eenrichtingsverkeer geworden. Behalve dat ene moment met dat schot van de Denge en die overgekopte hoekschop door Koem... Een teken van leven was dat. Na een lange droogte van uh, Rodi JC. Voor het doel van Sergio Pad. Nu is het Rosheuvel, rechterkant. Knappe voorzet op het hoofd van Sahin. Op de rand van 5-meter gebied. Maar hij kopt hem nog wel ruim naast het doel van Sergio Pad. Natuurlijk wordt hij in de lucht gehinderd. Maar die bal van Rosheuvel komt er uh, wel degelijk aan. Het is het uh, Wierik die eigenlijk mis zit. Maar uh, wel ervoor zorgt dat Sahin toch niet echt lekker kan koppen van dichtbij. Ja, Zo is Roda natuurlijk ook gezien de stand geldt dat. Nog niet helemaal uitgespeeld. Dat geldt nu wel, ik wilde dat al zeggen, voor Mahi. Ik zag hem al kijken naar de bank. Hij was een twijfelgeval. De wedstrijd ligt nu even stil. Had een kuitblessure. Hij speelde dus toch na de warming-up. Maar ik zag hem al kijken naar Jesper Drost... die er de goud uit was gestuurd door Ernst Faber. Ik zag ook een blik van mij hier in de richting van de Faber. En hij gaat er zometeen, denk ik, vanaf... hoewel hij nog wel verzorgd wordt op het veld. Het staat 1-0. En Doan is wat mij betreft voorlopig de man van dit duel. Gio, die kopgroep, heeft hij een voorsprong gehad... dat jij dacht, nou, dat ja. zou dan zomaar kunnen? Ja, we hadden het hier even over op de finish met een paar andere commentatoren. Van ja, 15 en een halve minuut is wel heel erg veel in zo'n wedstrijd. Eh, die moeilijk te controleren valt. En dat weten we gewoon van de Amstel Gold Race. Door al dat draaien en keren. Ja, dan moet je ze ook niet te ver weg laten lopen. Maar als je toch kijkt naar het verschil dat nu langzamerhand terugloopt. 7 minuten. Terwijl ik zie dat Ramon Sinkeldam uit het peloton wordt gelost. Sinkeldam, de Nederlandse kampioen. Vorig jaar Nederlands kampioen geworden nog in het shirt van Sunweb. was veel te doen over zijn nationale trip. Dat hij kreeg na die uh, koers, na die gewonnen koers. Hij rijdt tegenwoordig voor FDG, de Franse ploeg, waar Arno De ook een van zijn ploeggenoten is. De rijdt in het blauw-wit-rood als Franse kampioen. En hij rijdt dus in het echt rood-wit-blauw als Nederlandse kampioen. Maar ik denk dat hij zo meteen bij de passage van de finish zal afdraaien en in de bus een warme douche gaat pakken. Want ze komen zo meteen door de finish. Dat is dan meteen de na laatste keer dat ze hier passeren. Want straks krijgen we nog één keer de kouberg. Ja en dan krijgen we nog die lokale ronde. Dus eigenlijk komen ze hierna nog twee keer. Een keer voorbij natuurlijk als je de finish meerekent. Peter Sagan zie ik ook daar midden in dat peloton zitten. En ik denk dat die controle daar nu echt wel is hoor. Want het loopt nu langzamerhand af en reken ongeveer een minuut per 10 kilometer. Dan gaat het helemaal goed komen want we hebben nog 80,9 kilometer te rijden. En de voorsprong van die is op dit moment 6 minuten en 51 seconden. En langzaam maar zeker zie je gewoon al die mannen. De favorieten. Nibali bijvoorbeeld. Kwiatkowski zag ik zojuist. A la Philippe zie je allemaal langzaam naar voren schuiven. Omdat de finale zo meteen gaat beginnen. Maar we kijken dus ook al de hele dag aan tegen die kopgroep van 9 man. Met daarbij die twee Nederlanders. En een man die daar voor ons natuurlijk altijd vlakbij rijdt op de motor. Sebastian. En nu toevallig precies op dit moment op de splitsing. Nu zijn we linksaf gegaan naar de 25e beklimming van de dag. De Berg. En uh, straks verderop in de slotfase van deze Amster Gold race gaan we rechtsaf. En gaan we dus uh, beginnen aan die uh, smalle sectie zeg maar. Het nieuwe gedeelte van de finale van deze wedstrijd. Nu rijden we achter die kopgroep van 9. Het traditionele brede gedeelte in. Ze gaan op de rotonde op dit moment rechtsaf. In de afdaling richting Maastricht. De koplopers die we dus de hele dag al hebben. Met Tankink erbij. Met uh, de boomlange Oscar Riesebeek erbij. De 25-jarige student uit Ede. Die rijdt voor het tweede jaar voor. De roompotformatie, de ploeg die gisteren heeft bekendgemaakt... dat ze doorgaan en dat het budget omhoog gaat, dat is wel mooi. En de andere zeven, de niet-Nederlanders in de kopgroep... dat zijn dan Tsug Tsugabu Gremai uit Ethiopië... Matteo Bono en Marco Tizza. Uit Italië. Lawson Craddock uit de Verenigde Staten. Edward Dunbar. En dat is een ier. De belg premium van Hekken. En Willem Jacobus Smit. Wij noemen hem denk ik maar gewoon Wim Smit. En hij komt uit Zuid-Afrika. En is uh, eerstejaarsprof. Die krijgt op dit moment wat bevoorrading. Goede samenwerking eigenlijk de hele dag al. In prima koersomstandigheden. Het is een... Uh, graad of 18. Op dit moment de wind komt uit het zuiden. En dat betekent dus dat ze straks in de slotfase, zeg maar in de buurt van de Bemelenberg en nu ook trouwens de wind vanaf de zijkant hebben. En het is droog. Het is niet meer onbewolkt. Zoals het lange tijd is geweest. De bewolking neemt toe. Ook wel wat donkere wolken zie ik vanuit het zuiden komen. Maar laten we hopen in ieder geval dat het een droge versie blijft van deze Amstel Goldrace. De 9 koplopers met dus 6 minuten en 50 seconden voorsprong op weg naar Maastricht de laatste 80 kilometer binnen van deze wedstrijd. Het is vlak voor de rust in Groningen. Oh, we gaan naar Frank. Naar de kuit. Ja, hij scoort weer en nu telt hij. Robin van Persie 2-1 vlak voor rust. Prima doelpuntbal over de verdediging van FC Utrecht heen geschoten als paas in de richting van van Persie. Hij neemt aan met de borst. En dat doet hij dan zo dat hij meteen ook zijn tegenstander zo ver kwijt is... dat hij gewoon kan schieten bij de tweede paal. Nu niet met de buitenkant van zijn linker, maar met de binnenkant van zijn linker. Hij is minder mooi, maar evengoed telt deze wel. En die vorige telde dan weer niet, omdat hij buitenspel stond. Hij maakt hem dus toch weer. Als hij in de basis staat, scoort hij geregeld. Hij heeft nu zijn derde basisplaats en zijn vierde doelpunt gemaakt... In de, de zeven voorgaande invalbeurten die hij had bij Feyenoord... maakte hij maar één doelpunt. Dat is natuurlijk logisch, want je krijgt meer speeltijd als je in de basis staat. Maar toch, je kunt hem maar beter in de basis hebben, want hij scoort steeds. En na Jurgensen is hij dus de tweede voor Feyenoord. Staat het nu 2-1 voor de Rotterdammers. Het is terecht dat ze voorstaan. Want die ene goal van Utrecht had natuurlijk nooit mogen tellen... om het nog maar weer eens een keertje te zeggen. Maar uh, hij maakt hem in ieder geval fraai af. Feyenoord op voorsprong in de Kuip. Het is heel moeizaam tegen Utrecht... Maar ze leiden wel 2-1. Groningen Roda, Ragnar. Ja, het zou het moment voor Roda zijn om gelijk te maken. Vrije trap, Ouassar centraal op de Groningse helft. Groningen leidt dus met 1-0. Maar die vrije trap levert niets op. Bal naar voren gejast door Tom van der Looi, Die zojuist nog een schotkans kreeg. Maar hier is er inderdaad geblesseerd vanaf gegaan Drost zijn vervanger die kwam door. Aan de linkerkant van het veld trok de bal goed terug. Richting zeg maar, de penalty stip. Overstapje van Doan. En van der Looij haalde uit. En schoot de bal net over de kruising heen. Dat was een behoorlijke kans voor Groningen. Groningen heeft in deze wedstrijd toch inmiddels al aardig wat mogelijkheden gekregen. Maar het leidt dus maar met 1 tegen 0. Inmiddels in de extra tijd. Die duurt nog iets minder dan een minuut. In de zond heeft iemand behaagd om wel de lamp aan te zetten in de Euroborg. Maar dat is echt volstrekt overbodig. Laten we maar kijken naar de lange trap van Sergio Pat. Die een doeltrap neemt voor Groningen. bal. Gaat hoog de lucht in. In de richting van Jesper Drost. Die eigenlijk naast Tom van Weert nu speelt. Niet veel in het spel gezien nog Tom van Weert. Eén keer schoot hij de bal in het zijne, Maar dat was buiten spel. En Groningen krijgt nog een keer net over de middenlijn. Een vrije trap van scheidsrechter Allard Lindhout. Die twee keer geel trok. Voor gratis en warmer dan. Maar toch ook wat momenten heeft laten lopen. Bijvoorbeeld zojuist Memisewit. Die bij die vrije trap van Ouassar op de voet ging staan. Echt bewust. Van de Shaheen. Maar dat zag hij niet. Gaf slechts een vrije trap. Er had geel bij gemogen. Nu is er de trap van Roestic naar het strafschopgebied. Bal wordt voor het doel gebracht. Achterin is het Van Weert. Kan de bal niet meenemen. En dan is het Kom die uitverdedigd. En dat is meteen de laatste actie van de eerste helft. Het publiek applaudisseert. Uh, voor Groningen. Want die ploeg staat dus aan de leiding. na dat schot van uh, Doan de Japaner. Na een kwartiertje. 1-0. Groningen-Roda bij rust. Oh en Shaheen die heeft blijkbaar nog even wat geroepen. Naast scheidsrechter Lindhout. Die heeft al afgevloten. Maar Shaheen krijgt nog even geel. Misschien nog boos voor die trap op zijn voet. Nou, het was niet slim. Aan de andere kant, Lindhout had dat ook wel moeten zien. Derde geel, 1-0 is het. Rust ook in het de kuit waar de spitsen de goals maken. 1-0 werd door Jurgensen, 1-1 door Dessers en 2-1 zojuist door Van Pessie. U hoort al het prachtige geluid van de Cross motoren. De MXGP van Portugal, Hans van Loosenoord. Ja, en die motorfiets die u vooraan hoort, de motorfiets van Jeffrey Herlings, de KTM. Ja, een hele goede start van de Nederlander. We zitten in de eerste ronde in de Grand Prix van Agueda. En uh, Herlings heeft een bliksemstart gemaakt. En ja, dat was iets waar hij vorig jaar en begin dit seizoen nog niet erg patent op had. Maar uh, de vorige keer in Italië ook al een paar keer goed weg. Er, er is op geoefend. Er is aan de motor het een en ander veranderd. En ja, dat blijkt toch allemaal uh, zijn vruchten af te werpen. Jeffrey Herlings gaat op kop op een circuit. Ja, dat, dat ligt er wel, weliswaar netjes bij. Maar het is heel zwaar. Een, een, een rulle bovengrond. En daaronder is het keihard. Het heeft hier geregend. Het waait hard. Een beetje guur weer in Portugal. Een koffie naar de hand. Zo lijkt het voor Jeffrey Hellings. Hij heeft de leiding voor Tim Keijzer, Clement Dissel en coach Paulin. Waar zit dan Tony Cairoli, zijn grote tegenstrever? Die is minder goed van Kiet gegaan. Cairoli ligt op de zesde plaats. En dan kijken we nog even waar de tweede Nederlander zit. Glenn Koldenhoff in dertiende positie. We hebben hier nog 26 minuten en twee ronden te gaan. ja, daar ga je altijd van bewegen, he, van dat nummer. Zeker. Al is het maar lichtjes. Ja. Happy! Er moet wat meer bewogen worden door de hockeyers van Rotterdam, denk ik. Want alleen een overwinning is voldoende, hè Krijn. Ja, en happy zijn ze allerminst. Want uh, zo even is uh, Kampong op een 2-0 voorsprong gekomen. Opnieuw was het Philip Meulenbroek die voor de goal stond. Op de goede plek. Mooi paasje de cirkel in. En toen was het uh, 2-0 voor Kampong. Voor die ploeg van Alexander Cox. En uh, ja, op het moment juist dat Rotterdam wat beter ging spelen. Je ziet dan spelers als uh, Sevi van As... Een van de internationals van, van Rotterdam die dan ja, het voortouw nemen. Maar dan zie je ook dat Kampong, ja, terwijl daar voor de goal een heel gevaarlijke situatie ontstaat. Waarbij Quirijn Kaspers van Kampong de bal op de stik krijgt. Maar hem naast de duelmikt. dan krijgt Kampong vervolgens wel een vrije slag. Maar juist op het moment waarbij Rotterdam het initiatief moest gaan nemen. Dan zie je dat het bij Kampong heel erg goed staat verdedigend. En dat is de kracht denk ik ook van Kampong. Dat ze bijvoorbeeld een speler hebben als Sander de Wijn die uh, de aanvoerder is van Kampong, die het spel heel goed kan lezen, die precies weet welke mensen er onschadelijk gemaakt moeten worden, uh, uitgeschakeld moeten worden uh, als het gaat om de aanval van de tegenstander. En dat, uh, dat weten ze bij Kampong precies en dat voeren ze dan ook tot in de precisie uit. En dat heeft al dusver een 2-0 voorsprong opgeleverd voor Kampong en dan heeft Rotterdam het heel heel erg moeilijk en dus is de stemming op de Hazelaarweg tot een dieptepunt gedaald, want Rotterdam uh, zal moeten gaan terugkomen. Dat deden ze afgelopen vrijdag wel tegen HGC, maar toen was het uh, 1-0. Nu is daar de wijn in de cirkel, de wijn wat kan hij nog doen? Nee, hij is de bal kwijt. En dus zit de derde voor Kampong er niet in. 0-2 is de stand. We hebben nog een kleine vier minuten te gaan in het tweede kwart... in deze wedstrijd tussen Rotterdam en Kampong. Eindhoven en alle fans van PSV tellen af naar de kampioenswedstrijd. Nog 1 uur en 21 minuten en een paar seconden. En dan begint die PSV tegen Ajax. Dat is ongeveer het mooiste affiche, denk ik, om kampioen te worden... als je PSV-minnend bent. Uh, Matthijs Westraat is al ter plekke. Hoe is de gemoedstoestand daar nu, Matthijs? Nou, Henry, aanvankelijk viel het me wat tegen, om eerlijk te zijn. Het was best nog wel rustig. Je had niet echt het gevoel dat er een kampioenswedstrijd aan zat te komen. Maar nu we wat dichter op die wedstrijd komen... wordt het langzaam en zeker een stuk drukker rondom het stadion. Want ik sta nu buiten. En uh, SW Speak is ook de Ajax-bus zojuist gearriveerd. Ja, en dan kun je je voorstellen, dan wordt het zeker druk. En dan is er heel veel rood-wit vuurwerk. En uh, wordt er hard gezongen om uh, de spelers van Ajax toch maar enigszins te imponeren. Maar het feestje begint er uh, langzaam en zeker een beetje in te komen. Wie heb je al gesproken daar? Wie heb je al gezien? Ja, Zo'n wedstrijd is natuurlijk ook een affiche uh, voor heel veel oudgediende, oud voetballers, oud spelers uh, om hier uh, achter de présence te geven. Ik uh, trof zojuist uh, Guus Hidding bijvoorbeeld en ik vroeg hem wat voor wedstrijd hij eigenlijk verwacht zometeen. Hele aparte wedstrijd. Ah, de prestige van Ajax zit, uh, staat op spel. De, uh, ook van, van PSV natuurlijk. Uh, dus ik verwacht niet alleen uh, een kampioenswedstrijd... maar ik verwacht echt een internationaal hele scherpe wedstrijd. Ja, sommigen zeggen ook, het, is een, een, het wordt een kampioenschap voor PSV... zonder echt veel scheu, veel ja, glans. Uh, daar zouden ze vandaag wat aan kunnen doen... door op deze manier die titel te pakken, tegen Ajax. Ja. Ja, ik ben, ik ben ook benieuwd hoe PSV speelt. Ze hebben natuurlijk, uh, dat, dat onderkennen ze zelf ook, ze hebben niet de super, super kwaliteit. Maar weten toch aan de hand van hun kwaliteit de punten te pakken. Nou, dat is ook een grote, grote plus voor, voor PSV, vind ik. Dus des te interessanter worden vanmiddag. Blijven ze op die manier spelen? Of, of laten ze zich verleiden om nog mooi prestige wel uh, van te maken? Dat laatste zou ik mooi vinden. Ja, hoe, hoe zit u straks op de tribune? Toch met, dat, met die professionele blik? Of stiekem ook een beetje met het rood-witte hart nog? Uiteraard, ik heb hier heel veel mooie jaren gehad. Uh, maar ik kijk wel, ik kijk wel hoe, hoe de spelers zich redden in, in echt ja, veel eisende situaties. Dat, dat vind ik mooi. Die wedstrijden die zou je elke 14 dagen moeten hebben eigenlijk. Bent het eigenlijk kampioen worden? Nee, nee. Eerst kampioenschap is fantastisch. Daar droom je van als jonge trainer, tenminste ik... En maar als je dat meegemaakt hebt en je maakt er nog een of een paar mee... ja, dat, dat blijft elke keer weer die, die grote kriebels in je, in je, in je buik veroorzaken. Veel plezier. Dank je. Ja, Guus Hiddink, Natuurlijk is hij hier bij Matthijs. Heb je al andere grote namen gezien of is het daar nog net iets te vroeg voor? Ja, eigenlijk wel. Ze zitten met z'n allen gezellig hier te eten in het restaurant dat grenst aan het stadion. Sommigen zijn al binnen, sommigen en die zitten dus te eten. Anderen ja, die komen, kiezen ervoor om op het laatste moment te komen. Maar ja, dat er veel grote namen zullen aanwezig zullen zijn vandaag, dat is wel duidelijk, Hendry. We blijven het volgen de hele middag. En natuurlijk straks in zijn geheel die wedstrijd vanaf kwart voor vijf: PSV tegen Ajax. Om half één werd gespeeld Nak Willem II. Willem II won. De burenruzie werd beslist door man van de wedstrijd, Ben Rinscher, die twee keer wist te scoren en heeft nu de Tilburgers waarschijnlijk wel lijstbehoud bezorgd. Ja, poeh, dat is als je het zo allemaal opzomt, een heerlijke dag. Ja. <laughs> ja, had je het verwacht? Dat we, dat we gingen winnen? Ja, ja. Ja, waarom? Nou, ik vind dat wij de laatste weken goed spelen. Vorige week hebben we met 10 man niet goed gespeeld, maar met 11 begonnen we ook goed. Dus ja, ik had er wel vertrouwen in. Wat was de strategie van Willem 2 vandaag? Nou, we begonnen met hoge druk zetten en uh, dat resulteerde ook in die goal. Dan, uh, wel een beetje gelukkig. Maar ik kom vroeg op voorsprong. En daarna vond ik wel dat we wat wegzakten. Toen had NAC het overwicht en toen uh, scoorde ze ook. de tweede helft vond ik dat NAC ook het overwicht had. Alleen zonder echt grote kansen te krijgen. En wij krijgen er toch nog wel twee, drie uh, grote. Hoe is de sfeer nou in de kleedkamer? Ja, geweldig. Ik bedoel, uh, kan niet beter uh, bij NAC winnen. Die zet je op drie punten. Je hebt straks Groningen uh, uh, Roda. Een van die twee zet je ook op drie of zelfs op zeven. Dus uh, ja, prima. Het is nu de derde zege onder Robbenmond. Hè? Wat is nou veranderd onder zijn leiding? Ja, weet je, het systeem. Uh, we spelen nu gewoon 4-3-3, herkenbaar. En uh, dat wouden we al onder Erwin, uh, Erwin gaan doen na Jereveen. Dus uh, ja, dat is het enige denk ik. Echt waar? Nou ja, Erwin, brengen, of, uh, Erwin en uh, Reinier brengen natuurlijk allebei een andere persoonlijkheid mee. En, uh, ja. Dus ja, zo werkt het. Goed, het is natuurlijk een hele mooie dag voor Willem II. Ik had eigenlijk al het idee dat nou, na die 2-1 de wedstrijd al gespeeld was. Ja, creëer creëerde niet veel, vond ik. Die pompte de ballen erin. Maar ik had niet het gevoel van, uh, hij komt nog. Jij en Sol hebben een lekker lijntje. Haaien erbij. Het voetbal zegeviert weer in, in Willem II. Uh, hoe zie jij de komende drie wedstrijden nog? Ja, nee, daar heb je natuurlijk ik zin in. En, uh, ja, laten we lekker doorgaan uh, woensdag. Ga je het vieren zo? Ja, we gaan het wel rustig gaan vieren, natuurlijk. Ja, dat mag ook alleen. Ik vind wel dat we woensdag spelen... we de laatste avondwedstrijd thuis uh, tegen Feyenoord. Mooi affiche. Ja, daar moeten we gewoon weer uh, gas geven. Zijn jullie veilig? Nee, ga ik nu niet zeggen. Ik dacht het na, na Utrecht al. Maar uh, laten we eens maar kijken naar de uitslag straks. Ja, jawel. Ze we zijn wel veilig, toch? Die zijn hartstikke ja. veilig. 33 punten. Ja, hoor. 13e plaats. En vooral de 13e plaats. Hè, dan moeten er moeten nog zoveel ploegen voorbij. Ja, want er Roda heeft nu 26, dus dan 7 punten achter. Zou ja. daar nog overheen moeten komen. Ja. Ja. En dan, ja. dan moet Groningen eroverheen. Over en dan moet Nakt eroverheen. overheen. Nou, dus ja. Die zijn veilig. Het fietsen. Die zijn nog lang niet veilig, die kopgroep. Maar toch blijft het interessant om te kijken naar die klok, hè Gio? Ja, maar het gaat hard, hoor. Het is alweer onder de zes minuten gedoken dat verschil. 69,5 kilometer nog te rijden voor die kopgroep. Met daarbij dus die twee Nederlanders. Hè. Oscar Riesebeek, die een paar weken geleden nog een doodsmak maakte... in de Volta Limburg Classic. Ging over de kop, over een heg heen. En landde ruggelings in een grasveld daar terzijde. Weinig schade opgelopen, gelukkig maar. En we hebben natuurlijk die andere Nederlander, Bram Tankink. En we hebben dus die zuid amerikaanse of Zuid-Afrikaan waar Sabas het zojuist al over heet. Uh, Willem Jacobus Smit. Uh, nou, zijn roepnaam, ik heb het even opgezocht, is Willy. Willy Smit dus. Een echte Zuid-Afrikaan. Met een heel bijzonder verhaal opgegroeid bij een alleenstaande moeder. Moeder was alcoholiste. Door de kinderbescherming uit huis gehaald. Bij zijn grootouders geplaatst. Is zelfs gaan golfen. Was een talentvol jeugdgolfer. Maar uiteindelijk met het wielrennen in aanraking gekomen. En nu dan dus echt een contract bij een grote, bij een World Tour ploeg, Bij Katusha. Waar die dus ook meteen mee in de kopgroep rijdt. Hij heeft ook zojuist de ronde van Baskeland afgelegd. Waar hij gewoon mee heeft gedaan. Meer was het ook eigenlijk niet. Geen opzienbarende uitslagen. Maar die man dus. Misschien de bijzonderste man in de koproep. Hoewel, Sebas, Als ik toch denk aan één man die daar bij jou rijdt. In het geel. Bram Tankink. Dat is toch wel echt de bijzonderste. Op zijn laatste dag als deelnemer. Tenminste aan de Amsterdam Race inderdaad. De laatste keer dat hij rijdt. Is zijn laatste seizoen voor Tankink. 39 jaar. Hij gaf een heel mooi inkijkje. Vond ik persoonlijk dan althans. In uh, zijn ziel zeg maar. In, uh, terwijl nu Grummei... De Ethiopiër aan de kant gaat staan om te plassen. Wij daardoor vol in de remmen moesten. Maar Bram Tanking gaf gisteren in de Volkskrant... een heel mooi inkijkje in zijn leven eigenlijk. En liet daar ook een hele kwetsbare kant zien. Zeer sympathieke renner... Bram Tankink in het gilzwart van uh, Lotto Jumbo zit net voor. Oscar Riesebeek, inderdaad de man van de smak... in uh, de vier Race twee weken geleden. Maar hij maakte nou niet echt de indruk in de afdaling. Alsof hij daar bang van is geworden. Riesebeek praat nu even met Bram Tankink. Misschien nemen ze wel even wat ervaringen door. En zegt Tankink ook wel dat hij misschien wel lang gehoopt heeft om vooruit te blijven. Maar inderdaad, nu loopt die voorsprong erg terug. Terwijl ik even achterom draai om te kijken of uh, de plassen, de man van de net... Su Zabu Gramai uit Ethiopië alweer terugkeert. Nee, nog niet. Ook natuurlijk wel een bijzondere renner in deze koproep. De eerste prof in de geschiedenis van het wielrennen die uit Ethiopië afkomstig is. Ook geen makkelijke jeugd gehad, maar met doorzettingsvermogen. Uiteindelijk toch dus een hele goede wielrenner geworden. Twee jaar geleden was hij de eerste Ethiopier die meedeed aan de Tour. Hij reed hem keurig netjes uit. Dat deed hij trouwens vorig jaar ook. Hij heeft hem dus al twee keer gereden. Nou, We zijn dus even met acht op kop op de Bemelenberg. Daar komt Gramai alweer terug. Die rijdt er nog zo.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 Het Israëlische leger heeft een grote tunnel ontdekt... die vanuit de Gazastrook naar Israël liep. Het zou de langste en diepste tunnel zijn die tot nu toe is ontdekt. De tunnel is de afgelopen dagen gevuld met materiaal... waardoor hij volgens het leger voor langere tijd nutteloos is. In Amsterdam is weer iemand aangehouden in verband met de terrasmoord... vorig jaar augustus in Rotterdam. Het is een man van 25 uit Amsterdam-Oost. Er zat al een man van 25 uit Amsterdam in deze zaak vast. Minister Blok zegt dat Rusland liegt over het onderzoek... naar de aanslag op de Russische dubbelspion Skripal in Engeland. Volgens Rusland blijkt uit onderzoek dat Skripal en zijn dochter... met een westerse zenuwgas zijn besmet. Blok noemt dat desinformatie van de Russen. De files, Dennis mooi. Het is er eentje op de A6 richting Amsterdam. Uh, actievoerders uh, voor of tegen de Oostvaardersplassen... daar wil ik even vanaf zijn, uh, veroorzaken tien minuten vertraging... tussen Lelystad en Almere. Radio 1, NOS, langs de lijn. Het is rust bij het hockey Rotterdam tegen Kampong staat 0-2. Goed, Gewoon gaan we naar Ragnar Niemeijer. Die kijkt naar FC Groningen tegen Rolly CW afgetrapt, neem ik aan. Ja, echt, echt net. Het staat 1-0. We zijn echt tien tellen bezig aan de tweede helft. Ik zie geen wissels bij deze twee ploegen. We zagen dus wel die late gele kaart voor Shaheen. Aanmerkingen op de leiding van scheidsrechter Albert Lindhout. En dat levert hem overigens een schorsing op. Hij stond op scherp. Hij zal er midweeks niet bij zijn tegen PSV. Ze hopen overigens ernstig dat PSV vandaag kampioen wordt. Dat hopen ze bij Roda, zodat ze een lamgedronken PSV tegenover zich gaan krijgen midweeks. Dat biedt natuurlijk meer kans, want dat dat de kampioenswedstrijd zou zijn van PSV. Maar zover is het nog niet. Er valt hier nog genoeg te halen. Groningen was beter. In de eerste helft kreeg de meeste mogelijkheden. Niet eens zo heel veel uitgespeelde kansen. Maar met name schoten. Er had er eentje meer bij gekund. En dan was het allemaal wat meer safe geweest voor Groningen. Dat is het niet. Het is maar 1-0. Van der Looij heeft de bal opening. Linkerkant van het veld. Absalem komt door. Trekt de bal terug. Van Weert op de benen van Julius. Dat is een topredding van die keeper. Van Hidde-Jurrius, want een 100% kans voor Tom van Weert. Helemaal vrij voor het doel. Het zal een meter of 10 zijn geweest na die voorzet van de linker verdediger van Groningen. Die de bal uitstekend terugtrekt. Ja, dan schiet van Weert hem recht op de keeper. Maar het is ook een kwaliteit om er te staan. En zo leeft Roda nog. Het had zomaar voorbij kunnen zijn. Want als het 2-0 wordt, heb je toch het idee... Nou... Dan zijn de drie punten wel binnen voor Groningen. En dan voetbalt Groningen zich toch ook wel veilig gezien. De marge die het dan heeft richting de plekken. 1-0 dus, geen 2-0. Balde zit op het middenveld bij Van der Looij namens Groningen. Het gaat naar de Tevierik, breed... Linkerkant van het veld in de zone. meter 15 20 voor de middenlijn. Dat is waar de bal is. Drost komt niet in de bal. Daar zit Koem tussen. Maar zo halverwege de helft van de grote JC is het toch van Weert. Die kan oppakken. Opening Doan. Rechterkant Zeefuik. Gavaleerder een assist. En gaat het nu met de linker zelf proberen. Nou, dat had hij misschien beter niet kunnen doen. Want wat volgt is een rolletje van de Ajax huurling. Naast de doel van Hille Jurius. En die mag de bal nu gaan klaarleggen voor een doeltrap gaat de bal meegeven. Aan de rechterkant van het veld. Veel toeschouwers moeten nog even een plekje zien te vinden in de zonnige Euroborg. En Koem zo te hoogte van zijn eigen strafschopgebied. Dat is wel heel eenvoudig ingeleverd bij Roestic op het middenveld. En Drost met een uithaalbal aangeraakt. En maar een meter naast dan. Van buiten het strafschopgebied. Ja, dit is toch wat we ook in de eerste helft zagen. Met name dit soort kansen. Die van Van Weert. Ja, dat was een hele grote. Maar dus op die keeper. Het staat 1-0. Groningen mag een hoekschop gaan nemen. 1-0 staat het. naar bijna 48 volledige minuten. Tweede helft in de Kuip, Frank Wilaert. 47 minuten zijn we onderweg. Geen wissels in de rust. En uh, Utrecht probeert aan te vallen. Dat doen ze via Tessers, maken En uh, die probeert door te koppen. Dat lukt ook allemaal wel. Feyenoord probeert nu uit te verdedigen via Dix. Dat lukt dan weer niet. Ajupro brengt de bal opnieuw in. Feyenoord werkt weg. En er is een doelpunt bij Ragnar. Het is alsnog de 2-0 van FC Groningen. 48 minuten ruim dus gevoetbald. Een hoekschop naar die bal naast van zojuist. En dan krijgt de defensie van Rodi niet weg. En is het Jesper Droste invallen. kwam voor de geblesseerde Mahi Die hem van dichtbij kan binnenschieten. Komt, behandelt de bal helemaal verkeerd in het 5 meter gebied. Het zal ongelukkig zijn. Maar het oogt ook wat knullig. En dan met de buitenkant van de linkerschoen Net van 2-3 meter afstand. Hoog in de touwen. Nu geen kans voor Hiri Jurjes. En zo staat het 2-0. En ik moet zeggen, hij viel toch al goed in. Had al een paar goede ballen, Jasper Drost. En hij nou, met een doelpunt. De tweede voor FC Groningen. Zijn derde van het seizoen: 2-0. Groningen, Roda. Frank. Um, 48 minuten onderweg in de Kuip bij Feyenoord tegen Utrecht. 2-1 voor Feyenoord. Uh, het meest opmerkelijke sinds uh, dat iedereen weer terug is op het veld uh, na de rust... is dat uh, die assistentscheidsrechter, die dus heel erg mis zat bij die uh, goal van FC Utrecht... nog even voor de fanatieke aanhang de goal moest checken... of de netten allemaal wel goed waren. Ik heb nog nooit iemand zo'n ongelooflijk fluitconcert over zich heen horen krijgen... in de Kuip als deze arme meneer Kleinjam. En een heleboel maar, spullen zeker. <laughs> dat heb ik van deze afstand niet nee, helemaal kunnen waarnemen. Een paar, paar bierglazen. Zeg, nou ja, maar, ja, precies. Er is 100. al ongetwijfeld het een en ander aan vocht. Uh, hij deed het manmoedig. Ja, ja, hij moest. en, uh, en nou ja, Dan heb je het maar even te slikken. Na zo'n uh, nou ja, blunder. Nou, als ze niet weet is... dat hij in een Mitsubishi rijdt. Met het nee, kenteken. In ieder geval, ja, precies. Nou ja. Verder verklappen we niks. Laten we, laten we het vooral daar ar, Arme man, zou je bijna kunnen zeggen. Maar goed, fout is fout. En, uh, moet je maar niet gaan vlaggen hoor. Kom op, hè. Uh, uh, hey. wow. Eet smakelijk trouwens. Iemand, moet het, wel. Iemand moet het doen. <laughs> ja, precies. En hij, hij is er. Hij doet het. En af en toe doe je dan ook wat fout. We doen allemaal wel eens wat fout. Uh, vijfde minuut na de rust. Feyenoord probeert op te bouwen in lichte regen inmiddels. Ik uh, heb jaloers uh, geluisterd naar uh, andere plekken waar de zon steeds schijnt. Maar in de kuip vandaag is dat. Dat bepaalt niet zo. Ook qua wedstrijd niet. Het is dus ook geen uh, zonnig duel. Oeh, daar uh, wordt Van der Streek goed de diepte ingestuurd. De sliding van Van der Heijden is wat aan de late kant. Maar het helpt net voldoende dat hij er nog eentje kan inzetten. Daar is hij ook weer net te laat. Labiat, achterlijntje bal terugleggen. Oeh, net voor de Desserskamp. En dan uiteindelijk Klieg vanaf Randjesstraf. die bal van de lijn gehaald. Dan komt Feyenoord weer goed weg als Utrecht kansen krijgt. Zijn het ook geen kleintjes, hè? Dit is ook kans nummer vier... Maar ze hebben pas één doelpunt gemaakt. Feyenoord maakt het zichzelf ongelooflijk moeilijk. Heeft heel veel moeite met de FC Utrecht. Maar elke keer als ze voor de goal komen, schieten ze een bal erin. En dus staan er na 50 minuten 2-1 voor Feyenoord. Oké, okay, gaan we naar FC Groningen. Terwijl je Rachna. 51 minuten onderweg, 2-0 FC Groningen. Roda kan zich nog vasthouden aan het feit dat het thuis, toen het 2-2 werd... in de competitie, althans 3-1 in de beker, winst voor Roda. Dat het toen 2-0 stond en dat het 2-2 werd aan het einde van de rit... Nou ja, hier is Rosheuvel op de middenlijn. Bal gaat over de zijlijn. Koem gaat, gaat gooien. Ging zeker niet vrij uit dus bij dat doelpunt zojuist. Van Jesper Drosteman die misschien wel terug gaat naar Pek Zwolle. Dat hoor je een beetje hier in Groningen. Heeft nooit eigenlijk de vorm gevonden die hij in zijn goede periode daar had. Sar nu schiet hem aan tegen Jesper Drost. We zitten nog op de helft van Rodier Linkerkant bal wel als laatste geraakt door Drost. En dus is het de Belg Jannes van Steenkist die de ingooi neemt in de richting van Shahin. Die kan ook wel koppen, maar wil hem dan meegeven aan Aftij Jai op de linkerflank. Maar die bal is te hard. Het gaat over de zijlijn. Ingooien van. Zeefuik gaat naar de keeper van Groningen. Naar Sergio Pat. Linkerkant bij de middenlijn bijna. Absalem is de bal eventjes kwijt. Die wordt opgepakt door Denge. De Denge in de middencirkel. Ziet wat ruimte. Bij Van Steenkisten op de linkerkant. Roda zal nu wel de tanden moeten laten zien. Anders komt het niet meer goed vandaag. En komt toch ook ja, de na-competitie wel heel dichtbij. Dan kan het bijna niet meer ontsnappen. Koen aan de rechterkant. Dan Gustafsson. Man van de twee doelpunten in de eerste wedstrijd seizoen Speelt wat onder zijn kunnen. Kan het spel niet naar zich toetrekken nog. De Scandinavië, de Zweed. Maar wat niet is, kan komen natuurlijk. Kratic gaat naar Gustafsson. Net buiten de middencirkel. Helft van Groningen. Dit is een knappe opening van steenkisten. Lage voorzet. Ja, dit zag er dreigend uit. Maar Groningen zit er tussen met de Wierik. Voordat Shaheen, die naar de eerste paal toe komt, iets kan. En dan wordt die bal blijkbaar. Ik heb dat even gemist. Nog aangeraakt. Misschien wel door Shaheen in ieder geval. Komt er uh, een trap? Nou, is het dan buitenspel geweest? Dat denk ik. Want uh, pad legt de bal een meter of twee buiten het uh, Groningen strafschopgebied. En mag daar een vrije trap gaan nemen. Dan zal het dus buitenspel zijn geweest. Het zag wel even flitsend uit. Maar dat hebben we te weinig uh, gezien van, uh, van Rodi J.C. Dat is al uh, 18 keer verloren overigens dit seizoen. Mocht het nog een keer gebeuren. Dan evenaart het, uh, het negatieve clubrecord van 19 nederlagen in één seizoen. Dat is nogal wat. Maar er is nog tijd. We zitten pas in minuut 54 in Groningen. Het staat wel 2-0 voor de thuisclub naar de goals van Doan en van dus. De name of love, dat was YouTube. Ja, over een precies een uur gaat het beginnen in Eindhoven. De kampioenswedstrijd. Althans, dat zou kunnen. Het hoeft natuurlijk niet. PSV treft Ajax, de nummer 1 tegen de nummer 2. Frons gaan daar verslag doen. En die hout kan. En Arman afstroken. En die laatste heeft de opstellingen. Ja, goedemiddag vanuit het uh, Stadion in Eindhoven. Letterlijk langs de lijn sta ik nu, langs het veld. En het stadion stroomt al uh, mooi vol. Vol fans die hier het uh, 24e landskampioenschap van PSV... zo dadelijk iets na half zeven willen gaan vieren opstellingen. Vers van de pers om te beginnen met uh, de koploper uit Eindhoven. PSV dus toch een uh, verrassing daar. Omdat uh, Ramselaar de slachtoffer is. Die uh, zit op de bank in deze mogelijke kampioenswedstrijd van PSV. Pereiro die verving vorige week tegen AZ de geschorste bergwijn. En Pereiro is eigenlijk altijd goed in grote, belangrijke ja. wedstrijden. Maakte toen ook een doelpunt. En die mag blijven staan... ook nu Bergwijn terug is. Maar Bergwijn heeft van Filip Kokui ook een plekje gekregen... in het elftal. Bergwijn dus voorin. En Pereiro zal dan vanaf het middenveld komen... samen met Hendricks en Van Ginkel. Een hele harde beslissing voor Bart Ramselaar... die het goed deed de afgelopen maanden... maar nu moet toekijken vanaf de bank... in deze eventuele kampioenswedstrijd... van PSV Ajax. Dan, daar ging het vooral over Joel Veldman... die geschorst was. Zou die weer terugkeren in het elftal? Het antwoord is ja... Erik ten Hag heeft voor hem gekozen en dus zit de Dane Christensen op de bank, Weber en de Licht centraal achterin, maar Veldman is vandaag de rechtsbek van Ajax. En draagt ook gewoon de aanvoerdersband. Veldman, een van de hoofdrolspelers in de vorige editie van Ajax-PSV in Amsterdam. Hij was aan het zuigen. Hij was vervelend aan het doen. Hij was aan het irriteren. Maar het werkte wel. Want PSV werd in Amsterdam uit het spel gehaald. En dat was toch ook wel, zeiden veel mensen. Goedemiddag. aan Joel Veldman. Hij speelt dus bij Ajax, waar verder niet zoveel anders is. De voorroeder gewoon gevormd door Kluivert, Huntelaar en Neres. Nog een uurtje. Het grote voorbeschouwen is begonnen. We gaan over een uur beginnen met dus PSV tegen Ajax. De hockeyers van Rotterdam we moeten iets doen in de tweede helft, anders is het seizoen heel snel voorbij, Krijn. Ja, want dan is de kans Henry alleen nog maar theoretisch dat ze de play-offs nog moeten gaan halen. Komt er nog wel een inhaalwedstrijd aankomende donderdag tegen Den Bosch, in Den Bosch. Maar goed, dan is natuurlijk oranje Rood de grote concurrent om die vierde plaats. Die stond op een 1-0 voorsprong bij Rust tegen Bloemendaal. En dan zou dus inderdaad dat scenario alleen maar zijn dat Rotterdam alleen nog theoretisch de play-offs kan gaan halen. Dan moeten er ook nog 20 doelpunten gemaakt worden in de komende drie duels. Want ook het aantal gewonnen wedstrijden is belangrijk in de hockeycompetitie. Om uiteindelijk die play-offs te gaan halen. Rotterdam probeert het wel hoor. Maar ja, dan stuiten ze steeds weer op David Hart. Nu is het Rotterdam in de cirkel. Komt daar de eerste goal? Nou, het bal wordt in het zijnet geschoten door uh, Jeb Hoedemakers. Een speler die bij de oranje -rood jeugd vandaan kwam. En die bal wist op te pikken, maar hem in het zijnet weet te werken. En in dit derde kwart heeft Rotterdam ook al twee strafcorners mogen nemen. Twee keer werden ze echt goed uitgelopen door Kampong. Onder meer door de aanvoerder uh, van Kampong, uh, Sander de Wijn Die dat heel goed deed. Nu is het opnieuw Kampong dat de aanval opzet. Maar dan is het Rotterdam weer met de overname, maar voorlopig uh, vallen ze nog niet aan de goede kant van de scoren als het gaat om uh, Rotterdam, want het staat nog steeds 0-2 aan de Hazelaarweg in Rotterdam. Jeffrey Hellings was goed weg in de MXGP en zijn belangrijkste concurrent om de wereldtitel niet. Hoe staat het er nu voor, Hans van Lozenoord? Ja, we zitten in de allerlaatste ronde en ja, Jeffrey Hellings is nog steeds goed weg, want uh, het ziet er toch naar uit dat niemand hem te pakken gaat krijgen. Het verschilt ten opzichte van Tim Keijzer, de achtervolger. Uh, was steeds tussen de 2 en de 5 seconden. En uh, die tweede plaats, dat is wel spannend. Die is nu in de voorlaatste ronde overgenomen door Tony Cairoli. Cairoli vanaf de zesde plaats. De negenvoudig wereldkampioen uit Italië. Hij doet het prima hoor. Natuurlijk slecht gestart. En dan heeft Herlings heel handig geprofiteerd op dit circuit. Waar het lood en lood zwaar is. Je ziet de coureurs vechten met de motorfietsen. De baan hele diepe groeven. Er zitten voren in. Ja, daar zou een, een, een Nederlandse akkerbouwer jaloers op worden. Echt, je moet die motorfiets daar gewoon indrukken en doorheen laten lopen. En dan hoef je niet eens te sturen. Alleen maar gas te geven. Want zo diep zijn die gaten, die knippen die erin zitten. Herlings oppermachtig. Een voorsprong op dit moment. Vijf seconden op Cairoli. Cairoli heeft duidelijk een eindschot. Hij is de laatste twee ronden is hij zowel Gotsipola als Tim Keijzer gepasseerd. Rijdt op de tweede plaats. En als hij daar eindigt, dan houdt hij de schade ten opzichte van de Nederlander toch beperkt. hoor. Dan ook even Glenn Koldenhof. Hij doet het keurig. Zevende, een mooie top-tien positie. Dus voor de 1 na beste Nederlander, zoals hij tegenwoordig wordt genoemd. Herlings, hij heeft de controle. Komt nu voor de laatste keer langs het pitcomplex op het circuit. Van Agueda. En dat ligt een aantal kilometers ten zuiden van Porto. En ja, het is guur weer. En de vlag wordt nu gewapperd in dat gure weer. Die vlag is die ho hoeft helemaal niks te doen. Dat gaat allemaal vanzelf. Daar komt Herlings over de finish. Daar komt ook Cairoli. Het wacht is op de derde man. Tim Geyser. En dan hebben we het podium van de eerste maans in de MXGP compleet. Tanking en Riesebeek en de anderen in de kopgroep zijn ze aas voor het peloton, Gio. Ja, het peloton jaagt hoor. Er wordt nu echt behoorlijk tempo gemaakt aan de kop van het peloton. Het zijn de ploegmaats van Philippe Gilbert en van Julien Philippe die daar op kop rijden, de ploeg van Quickstep. Dus veel Sky daar ook in de buurt. Kwiatkowski zag ik daar ook vrij vooraan zitten. En uh, Wout Pols, die daar uh, voor die ploeg rijdt... Uh, die zagen we zojuist wat uh, verder achter in het peloton. Die laat zich voorlopig nog niet van voren zien. Is misschien toch een beetje de schaduwkopman. Ook al maakt hij zijn rentree naar die sleutelbeenbreuk in Parijs-Nies. Toen hij in leidende positie, en dan heb ik het over het klassement... toen hij onderuit ging in een van de laatste etappes... en daarmee uh, die kansen verspeelde. Maar goed, de voorsprong is teruggelopen naar een minuutje of vier. En in dat peloton alleen maar grote namen. Er is al uh, gekeken, er is al veel over gesproken. Het is de sterkst bezette klassieker van dit voorseizoen. Want hier komen de keienklassieke renners... dus de mannen van het vroege voorjaar... samen met de renners die liever in de heuvels rijden, in de bergen rijden. Zodat je dus allemaal grote namen hebt. Valverde, Sakan, Kwiatkowski, Alaphilippe, Gilbert, Nibali... Terpstra van Avermaat, ze zijn er allemaal. Maar zij zitten dus allemaal in het peloton. Die kopgroep dus, 3 minuten 55 seconden op dit moment... met nog 55 kilometer te rijden. Zij tenderen richting Slunaken. En dan weten de wielerliefhebbers wel wat dan de volgende beklimming is... Die die voor de deur staat. Dat is de Loorberg, de 27ste van de 35 van uh, vandaag. Dus we naderen wat dat betreft uh, de slotfase... in deze Amstel Gold Race over een mooie brede weg. Dat gaat straks... Dus allemaal anders worden. De kopgroep doet er in ieder geval nog wel alles aan. Hoor. Om zo lang mogelijk uit de greep te blijven van het peloton. Al loopt het verschil dus inmiddels terug binnen de vier minuten ook. 3,55 hoorde ik net over de koersradio. Maar tempo is behoorlijk omhoog gegaan. Ook nu de afdaling richting Slenaken erop zit. Is de snelheid, Bedraag de snelheid. Die ik op de digitale meter zie op onze motor. Nog altijd 45 kilometer per uur. Bram Tankink die daar zijn werk voor mij prima doet. Het draaien en keren door Slenaken. En hij komt weer naar voren. Eigenlijk draait die kopgroep de hele dag al goed rond. Ook Remai terug van de plaspauze. Nu op kop. Als je hem ziet rijden, denk je, die zit er helemaal doorheen. Want het bovenlichaam van de Ethiopië gaat werkelijk waar alle kanten op. Maar de ploeggenoot van Bouke Mollema en trouwens ook van Koen de Kort... doet zijn werk nog altijd in de kopgroep. En ook de lange Oscar Riesebeek, 1,90 meter is hij, bijna lang... doet prima zijn duit in het zakje, nu in vijfde positie. De kopgroep van 9 gaat nu beginnen... En een van de mooiste beklimmingen vind ik in Limburg. De lange beklimming van de Loorberg. Maar het peloton is op komst. Je merkt de nervositeit ook achter de kopgroep. De gastenwagens moeten weg. Leo van Vliet, de koersdirecteur, die meldt zich nu ook hier bij de kopgroep. En groet ons toch even te klaxoneren. Kortom, de finale van de Amsterdam Goldrace is langzaam maar zeker aanstaande. Feyenoord tegen FC Utrecht, Frank. 65e minuut, 2-1 voor Feyenoord. Dat in de aanval is via Larsson. Die probeert te schieten, randje straks op Schot wordt geblokt, levert een hoekschop op voor Feyenoord. Het is dus niet de eerste in deze fase. Het zijn er drie kort achter elkaar. Deze komt van de linkerkant en Larsson gaat zich ermee bemoeien. Om die bal te kunnen laten indraaien. Feyenoord is nu al wel weer even een tijdje op de helft van FC Utrecht. Maar ook Utrecht heeft al een paar goede kansen gehad in deze tweede helft. Feyenoord heeft het nog steeds niet makkelijk tegen de gasten. Daar komt die hoekschop heel hoog, heel ver voorbij de tweede paal. Dan moet Van der Heijden nog zorgen dat die bal daar binnen blijft. En er nog wat van proberen te maken. Feyenoord sowieso niet heel erg goed. In standaard situaties dit jaar weinig doelpunten uitgemaakt. Dan komt die voorzet van Van der Heijden richting de tweede paal. Niemand van Feyenoord te bekennen. Nieuwe Hoekschop aan dezelfde kant als waar Larsson hem net nam. <coughs> en ik heb een heel na kriebeltje mijn Kiel. Dat is ook heel vervelend bij, uh, als je toch gezellig zit uh, te praten over uh, voetballen. Een Hoekschop dus voor Feyenoord. En een 2-1 voorsprong na 65 minuten tegen Utrecht. Kuch even lekker uit, Frank. Gaan wij naar Groningen, naar Ragnar? Ja, dat zal ik ook te denken, ja. Dat is maar beter. Het is 2-0. Ja, het voelt een beetje als, als klaar... ondanks een schot van de combo zojuist. Ja, schotje eigenlijk. We zijn ruim 66 minuten bezig. Roda wel op de helft van FC Groningen. De combo, zojuist in de ploeg gekomen, komt nu niet aan de bal. Het kwam in het helftal voor Shaheen, die dus geel kreeg na de eerste helft... toen de ploegen van het veld afgingen. En Afti Jai kreeg een paar minuten geleden... Ook een gele kaart. Mils kwam voor hem. De twee mensen op geel en de mensen die ook geschorst zijn. Woensdagavond tegen PSV van het veld afgehaald. Omdat ik de indruk kreeg dat Robert Molenaar het idee had... dat ze tegen een rode kaart aan zaten. Dat ze wat hoog in de emotie zaten. Om maar eens uh, zo'n uitdrukking van Fred Rutte te gebruiken. Die zijn dat soort dingen nog wel eens. Hoog in de emotie. Ze solliciteerden misschien wel naar een tweede gele kaart. En dus uh, ja, zijn zij ervan afgegaan. Het heeft de wedstrijd niet echt tot Groningen is uh, de baas. Hier de trap gaan we zien van Sergio Pat. Moest dus even handelend optreden zojuist bij dat schot van Nukombo. Maar heel veel stelden dat ook niet voor. Op het moment nu dat Absalem op het veld is gaan zitten. En ik moet eerlijk zeggen dat dat volledig buiten mijn gezichtsveld is gebeurd. De man van een assist vandaag. De linksback van FC Groningen, hij wordt even verzorgd. Het ligt dus stil, we zitten in de 68 e minuut in Groningen. En het voelt comfortabel, Groningen lijkt op weg naar een nog een jaar eredivisie... met deze 2-0 op het bord tegen Roda. Hoe hoog in de emotie zitten ze op het hockeyveld in Rotterdam, Krijn? Nou ja, behoorlijk. Ik moet zeggen, voor de wedstrijd al was de spanning enorm. Met name dan voor Rotterdam. En nu uh, staat ze daar iets uh, wat meer opgetogen dan, uh, dan zo even na het tweede kwart. Het derde kwart ziet er net op. Want Rotterdam is teruggekomen in de wedstrijd. Dieder van Puffelen maakte de goal. Hij stond voor de goal van David Hart. De bal werd snoeihard de cirkel ingeschoten. Kwam via de paal uh, terug voor de stick van Dieder van Puffelen. Die geen moment meer twijfelde. En de Ierse keeper van Kampong had geen kans om die bal meer te pakken. En dat was eigenlijk de laatste actie van het derde kwart. Dat betekent dat er nog zeven. 10 en halve minuut te gaan zijn met Rotterdam. Dat ongetwijfeld uh, Kampong in die laatste 17 en minuut heel erg moeilijk wil gaan maken. Het zijn sowieso altijd spectaculaire wedstrijden tussen Rotterdam en Kampong. Vorig seizoen werd het 5-2 voor Rotterdam en dat is precies wat Rotterdam nodig heeft. Eerder dit seizoen werd het in Utrecht 3-2 voor Kampong. Kortom, we gaan nog een prachtige kwart, we gaan nog een prachtige periode tegemoet hier in Rotterdam. Met die stand van 1-2 tussen Rotterdam en Kampong. En lekkere muziek ook daar. Schikt het weer, Frank. Ja hoor, wat mij betreft kunnen we weer gewoon 68e minuut 2-1 voor Feyenoord. Het wachten is uh, of op de 3-1 voor Feyenoord en daarmee is die wedstrijd klaar. En uh... Maar voorlopig ziet het daar niet echt naar uit. Want ook Utrecht blijft geregeld gevaarlijk. En het moment, daar nou zit hij eigenlijk misschien wel meer op te wachten. Dat Van Persie gewisseld gaat worden. Of dus niet. Haps komt erdoor. Kan nu een bal breed leggen. Zou ook kunnen schieten. Kies voor breed leggen. Op diezelfde Van Persie. Die dus nog altijd gewoon meedoet. Jurgensen. Balletje de diepte in. Toornstra wil eerst de tegenstander van de Maal passeren. Voordat hij een paas gaat geven. Dat was geen goed idee. Maar hij staat nog van de Maal niet meer. Dus kan die paas alsnog komen. In de richting van Jurgensen. Randje straf Aan de rechterkant. Voorzet geven nu. Want hij gaat de achterlijn halen. Dan moet hij voorzet komen. Richting Toornstra. Die probeert het dan richting de tweede paal. Daar is het 3-1. En dan is het klaar. Het is Larsson die over zijn tegenstander heen duikt. En hem maakt. En daarmee is het... Uh, nou ja, denk ik wel afgelopen. In de Kuip. Hoewel we nog moeten spelen. En we natuurlijk altijd nog even naar achteren kunnen. Doelpunt. Het is van Rodi JC. Dat is goed voor de wedstrijd. Goed voor Roda. Niet goed voor Groningen. Tweede doelpunt pas uit. Een hoekschop. En Koem krijgt hem voor de voeten. Maakt zijn fout bij die goal van de straks goed. 2-1 Roda terug. Wie weet wat er nog gebeurt bij de slotfases van die wedstrijden. En straks om kwart voor vijf begint PSV Ajax. Oh, hey.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 Onze man in Teheran. Op zijn eigen manier toont Thomas Erbrink de rap veranderende islamitische republiek. Vanavond kwart over acht. VPRO, NPO2, Onze man in Teheran.